En we staan hier in de expozaal van het stuk. En die zaal is helemaal van Gertjan Kokke. Gertjan, wat heb je met deze zaal gedaan? Het is een, een tentoonstelling. En hij heet Deep En het gaat: hij is, voornamelijk bestaat hij uit een reeks foto's die ik gemaakt heb van overblijfselen. Beschadigde beelden uit de Reformatie. Dus die beschadigd zijn vanwege hun strijd met het Tweede Gebod. Ja, het, doet een, het doet een beetje, beetje vreemd aan hè? in zo'n uh, tentoonstelling met hedendaagse kunst. Al die oude beelden, al die oude uh, kapotte beelden. Waarom ben je daar zo door gefascineerd? Ja, eigenlijk begon het uh, uh, met het, het, het opblazen van de twee Boeddha-beelden in Bamiyan. Die worden opgeblazen en uh, de hele westerse wereld reageert helemaal gechoqueerd. Terwijl wij hebben ook die door om dezelfde reden gehad vanwege het verbod op idolatrie. Waar, waar het jodendom altijd dat tweede gebod eigenlijk gerespecteerd heeft, is de katholieke kerk tot een beeldtaal gekomen die gezien het tweede gebod, totaal onbegrijpelijk is. Um, en ik denk dat die reformatie komt in een periode dat de katholieke kerk echt uh, nou ja, van god los is wat overdreven, maar uh, Leo X en zo, dat, dat is echt uh, een tijd, uh, of het katholicisme niet, echt trots op te zijn. Ja, ja. En in die tijd komt die reformatie op. En die, en die, die nemen de Bijbel weer gewoon letterlijk. Nou ja, dat, dat is de vraag. Uh, ja, als je de Bijbel letterlijk neemt, dan heb je het tweede gebod. U zult het niet afbeelden. Dus ja, dan uh, moeten die beelden dus weg. Ik was daardoor gefascineerd. En toen ging ik daar een beetje naar op zoek naar. Van hoe nou het katholicisme en het protestantisme met beeld omgaan. En toen kwam ik erachter dat er dus nog zo'n beeld uit die tijd was. En dus een, een, een kapotgeslagen beeld. Nou, toen dacht ik... Van, uh, fotografie zou je er zo geschikt voor zijn. Omdat je uh, het moment dat een beeld in een kerk zit, dan, uh, dat wordt allemaal een beetje gelijkmatig in een kerk. Dan heb je kerkelijk licht, de hele kerkelijke sfeer. Maar het moment dat je dat goed fotografeert, dus het, soort het licht eruit haalt, of in ieder geval het kerkelijke licht. En het dan uit die context haalt en het opnieuw presenteert in, in een witte context. En uh, uh, een soort verzameling door Europa heen. Want deze beelden zouden nooit in één ruimte kunnen zijn. Ze zitten allemaal vast in de kerk. Dus je kunt nu alles bij elkaar brengen... en op een manier dat je... Ja, dat je het een soort neutraliseert. Dus je haalt het... het moment dat ik die, die beelden... Vas, uh, fotografeer, dan gebruik ik eigenlijk... best wel veel licht. Maar tegelijkertijd zie je dat op die foto's helemaal niet. Dus heel neutraal licht. Het moment dat je zo'n beeld in werkelijkheid zo zou willen bekijken... met al dat licht, sta je in een soort theater te kijken. En ben je als kijker daar heel bewust van. Het moment dat je dat dan dat fotografeert, dan is dat licht ook weer weg daarna, je ziet die lampen niet meer dus je kunt eigenlijk heel erg kijken naar wat dat beeld doet en in die kerk sta je veel meer, te, ja voor mijn gevoel sta je te kijken naar een beeld wat kapot is terwijl ik denk in de tentaans sta je te kijken ook naar wat er ontstaat eigenlijk dus het nieuwe beeld en, en dat, ja, dat fascineert mij wel zo'n zo nieuw beeld dat, dat, uh, ja, je, als kijker moet je dat beeld een soort van zelf afmaken, hè? omdat het ja, je gaat je toch afvragen, hoe zagen die koppen eruit? Of hoe heeft dat gevoeld? Of, nou ja, waarom is dit zo gedaan? Dus het, het vraagt om een soort voltooiing in het hoofd van de kijker. En dat interesseert mij heel erg in fotografie. Maar als je er ook zo naar kijkt, hebben die beelden nu ook iets, iets heel esthetisch, zelfs iets moois. Mm -hmm. uh, doordat ze hier in die tentoonstelling staan, is dat ook iets wat jou interesseert? Ja, zeker. Want ik heb, ik bedoel, ik heb ook wel heel erg in Europa gezocht naar beelden die je in het hier en nu iets iets opleveren. Ik, bedoel, ik beschouw mij toch als een moderne kunstenaar... en niet als een, als een historicus die gewoon naar volledigheid strijft. Dus waarschijnlijk heb ik heb echt de meeste beelden wel gezien. En, eh, nou ja, maar een deel hiervan opgehangen. Want ik denk een beeld waar de kop vanaf is... dat is een beeld waar de kop vanaf is. Pas als dat beeld in het hier en nu iets op gaat roepen... dan, dan, eh, dan heb je daar iets aan. Maar anders, anders eh, pas ik daarvoor. Maar, eh, heel veel kunstenaars bezig zijn met hun manier van verbeelden... ben ik vooral bezig met de verbeelding aan de toeschouwer te geven. Zo van, mm -hmm. ik, ik, ik lever iets aan en de toeschouwer mag het beeld maken eigenlijk in, in zijn hoofd. Dat is eigenlijk ja, toch een andere stap dan de meeste kunstenaars... die echt bezig zijn met hun manier van dingen verbeelden. Um, nou, ik, mij interesseert het dus vooral om een, een kijker heel erg serieus te nemen... en zo iets te laten zien... En, te kijken hoe die daarop reageert. Of in ieder geval een vraag voor te leggen. Daarom ook dat je, voor dat je deze ruimte zo neutraal hebt gemaakt uh, door de, de zuilen te verbergen achter de muren, achter de witte muren. Ja, ja. Ja, dat is het. Ik, bedoel, ik, ik zie mezelf nooit op een andere muur dan een witte muur uh, Exposeren, denk ik. Ik denk dat dat sinds Mondriaan wel... Uh, ik accepteer helemaal dat de muur uh, het soort neutraal is. Ik ja. bedoel... Ja, ik denk, als je een muur grijs maakt of zo, dan het gaat het over design. En ik denk, ik, ik wil het juist over het beeld hebben en niet over al die randvoorwaarden. Daarom fotografeer ik ook zo klassiek en daarom is het, uh, is het eigenlijk allemaal met museumglas uh, en heel neutraal gepresenteerd en, en gefotografeerd.